Ja, werd die zegt, heerst over de zonde. Nou, heersen, dat, dat spreekt ons wel aan. Want we willen allemaal graag een beetje heersetje spelen, een beetje basis spelen. Alleen in het koninkrijk van God zijn we aan elkaar als dienaar. Dus voor elkaar zijn we dienaars. Maar als het over de zonde gaat, dan gaan we heersen. Satan is ons alleen maar gegeven om op zijn kop te gaan staan en dat hij kraakt. We laten ons dus niet meer misleiden om zijn dwaasheden te volgen. Want ieder woord wat Satan spreekt. staat tegenover het woord van Yahweh. Zelfs als Petrus zegt tegen Yeshua. als Yeshua zegt de zoon des mensen zal verhoogd worden. dan zegt Petrus gaat niet gebeuren. Want die wilde dus zijn zwaard vertrekken. om hem daarvoor te beschermen. En dan zegt zelfs Yeshua tegen Petrus. Satan gaat achter me. Dus zo'n woord spreken door Petrus. zegt Jezus als Satan. Niet dat Jezus als Petrus Satan is natuurlijk. maar hij spreekt een woord wat tegen het woord van de eeuwige God is. Begrijp u? hem? Dus in die zin gaan we nadenken over... we gaan heersers worden over de zonde. Als je nou een bijbelstudie wil geven over één woord... is het eerste wat je moet doen... gaat helemaal terug in de bijbel... ga naar de allereerste positie waar het woord gebruikt wordt. En waar je situaties tegenkomt waar het over zonde gaat. Het leuke is, er staat ook zonde in enkelvoud. En niet zonden... Wij kunnen door al onze vervelende dingen zonden doen, de meervoudsvorm. Maar we zijn uiteindelijk geboren uit zondige ouders in een zonde situatie. We zitten gewoon onder de zonde. We zijn ook geneigd om uit die zonde manier te denken. Maar ons denken moet veranderd worden en dat gaat veranderen zodra je ziet hoe gigantisch groot jade onze God is. Hoe liefdevol, barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend. Enfin, als je die karaktereigenschappen van Jawe leert kennen, dan zeg je: Dit heb ik nooit geweten. Ik zag hem altijd dat dat als een boeman. Ik mocht op zondag niet eens op de fiets naar de kerk. Hij ook niet. Dan gaat hij helemaal dingen horen. Niet dat we daarop terugzien. Het was alleen maar een periode dat ons beeld van God veranderd was. Eigenlijk hadden we een godsbeeld wat niet God was, we hadden een soort afgodsbeeld van de eeuwige, waarachtige Jawe. Nou, dat beeld van God, dat moeten we gaan worden. We moeten het gaan zien. Dat gaat van binnen uit je hart veranderen. Dan zeg in mijn God, wat is het heerlijk om u te dienen. Wat is het heerlijk om liefdevol te zijn voor onze naasten. Nou, er zijn heel wat problemen geweest. We kennen allemaal het verhaal van Adam en Eva. Met de appel en al die dingen meer. De vrouw is de schuld. Het hele schepping valt natuurlijk. Maar helaas ging niemand mee. Nou, daar zitten we allemaal in een zonde pakket. Maar toch gaan we ze lezen om te zien wat staat er. Vinden jullie goed? Genesis 3, vers 1. Daar staat de slang nu was listigste van alle dieren des velds. Dat is het voordeel van een biemer. Hoef je niet gelijk je bijbeltje open te doen. Kan je meelezen. Hij was listiger dan alle dieren des velds die Jaweh God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw. Luister goed. God heeft zeker wel gezegd. Kent u de toon? Als er iemand naar je toe komt en die spreekt op die toon, moet je zeggen wegwezen. Hier zit de leugen al in. Als ze op zo'n manier gaan vragen aan je, God heeft zeker wel gezegd. Dan hoef ik niet eens meer verder te lezen. Zo snel moet je worden. Nou wat zegt hij dan? God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Vraagteken. Wat zou u antwoorden? Echt een listige vraag. God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom. Wat heeft God dan gezegd? Iemand eten van alle bomen in de hof. Jullie zitten al 30 jaar in de kerk. Vond ik 40, 50 jaar? Je mag gelijk zeggen: Dat zegt de Heer. Amen. Kijk, er zit nog een gelovige in ons midden. Huh? Goed zo. Toen zegt die vrouw tot de slang: En dat had ze nooit moeten doen. Want als je met de duivel in discussie gaat. Die rotzooit al 6000 jaar. Die is zo slim als de duivel. Maar hij stelt vragen om je uit te lokken om een antwoord te geven. En dan komt hij met weer een leugen terug. Maar hij is heel slim. Sluw. Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd. Wie is God? Jaren is God. Hij is de enige waarachtige God. Schepper van de hemel en de aarde. En die zegt, eet van alle bomen. Maar niet van die. Gij zult ervan niet eten. Nog die aanraken, Anders zal je... Kijk, nou weet u het wel. Hè? Ik denk dat de herinneringen weer boven komen. Het betekent namelijk als God A zegt. En u zegt B. Zult u sterven. Je moet spreken zoals God spreekt. Als God zegt A... Dan zegt u A en je doet A. En een heleboel mensen zeggen A, maar als het donker wordt doen ze B. Dat is vervelend, want we hebben zo'n soort natuur met ons meegekregen toen we geboren werden, uit onze eigen vaders en moeders. Lieve mensen, luister goed, want het wordt heel spannend. Die slang echter zegt tot die vrouw, Eva is dat, ach je zal helemaal niet sterven. Nou, Eva had hem gelijk, die tuin had moeten schoppen weer wegwezen. Je spreekt een woord tegen Jawe. Maar ze doet het niet. Wilt u weten wat ze gaat zeggen? Hij zegt, je zal helemaal niet sterven, Eva. Maar God die weet, en ten dagen dat gij daarvan eet, je oogjes zullen geopend worden, en je zal als God zijn. Hé. Hey. Waren we al niet geschapen uit het beeld van God? Leugen, hè? Dus dat was God zijn, kennende, goed en kwaad. Wie van u wil nou het kwaad kennen? Hij zegt, je zal als God wezen, dan ken je goed en kwaad. Maar ze is die discussie aangegaan, dat gesprek met Satan. Dus ze wordt misleid. Als u met een misleider gaat praten, dan weet je van tevoren, er gaat iets gebeuren waar die me misleidt. Maar er kan ook iets gebeuren, dat je het nog wel lekker vindt ook. dat klinkt goed. Ik voel goed in mijn hart. Ja, ik ga doen wat mijn hart zegt. Nou vergeet het maar. Je moet doen wat je in je geest van God gehoord hebt. Ons denken moet veranderd worden door de woorden van Yahweh. De vrouw namelijk door die woorden van Satan zag dat de boom goed was. Is ze misleid of niet? Echt waar. Echt waar. Ik ben vaak genoeg in mijn leven misleid. Dat ik, ja, het ziet er toch niet helemaal verkeerd uit. Weet je wel? De hele foute boel. Het ziet er goed uit. Maar je komt echt van de koude kermis terug. Alles waarvan God zegt, doe nou dat, is het mooiste wat je kan doen. Als hij het andersom doet, omdat iemand komt misleiden, die zegt, dat is ook lekker. Moet je zeggen, joh, ga weg, je spreekt niet als mijn heer. De vrouw die zag dat die boom goed was om van te eten. En wat kreeg ze? Dat die een lust was. Dat is he, wat opgewekt. Voor je ogen. Nou, dat weten we allemaal wat een lust is voor onze ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was, ja, dat komt ook door je ogen, om daardoor verstandig te worden. Wat een dwaze redenering bij die Eva. Zitten hier nog Eva's of zijn we allemaal tot verandering gekomen? Ook al ben je nog niet tot verandering gekomen, is het een waarschuwing naar wie gaan we luisteren in de toekomst. Ze zag dat hij begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Ja, ze nam van zijn vruchten en at. En ze gaf een man die bijder was. Hij was niet ver weg hoor. Hij was erbij. Hij had moeten gewoon zeggen: Eva, blijf af. Maar Eva stond rechtstreeks onder God. Ze had naar God moeten luisteren. Nou is ze de val ingegaan. En daarna moet de vrouw gaan begeerte hebben tot de man. Wonderlijk hè? Dat is niet negatief hoor. Want als die man liefdevol is, vindt die vrouw het heerlijk om alleen haar eigen man te begeren. Pas als die kerels vervelend gaan worden, dan gaan ze andere mannen regeren. Dus het is altijd de man die moet zorgen dat hij zo liefdevol en barmhartig is voor zijn vrouw... dat ze weet van, ah, dat is maar één vent op aarde, dat is mijn vent. Snap je? Zo doet God het ook. Maar als hij andere gedachten over God krijgt, dat laat Satan je misleiden... en dan denk je tot andere goden of je wordt zelf God dat het beter is. is echt niet waar. Lieve mensen, wat hij nou hier leest, dat is zonde. Als wij een kopje suiker van tafel zien, oh, dat is zonde, nou, dan kan je nog vervangen. Maar de zonde die een mens doet, is dus niet te vervangen. Hij gaat gewoon sterven. God die zegt, je zal sterven. Wat zegt Satan? Je zal niet sterven. Hij is de leugenaar van het begin. Nou, dat handelen tegenovergesteld aan wat God voor je vraagt, is Zonde. Nu is de mens dus in zonde gevallen. Denkt u dat er uit een onreine een reine geboren kan worden? Echt niet waar. Wij zijn allemaal kinderen van Adam. Maar Adam was een zoon van God. Hij was rein en heilig geschapen naar het beeld van zijn God. Maar hij heeft de zaak verklooid door te handelen naar wat hij misleid is door Satan. Eigenlijk heeft hij zich laten misleiden door zijn vrouw. Zij was misleid. Maar hij heeft een keuze gemaakt. De wereld is niet vervloekt vanwege de vrouw, onthoud het goed, zusters. Maar vanwege Adam. God die zegt, om jouw het wil is de aarde vervloekt. Stekels, dorms en dissels gaat het voorbrengen. En je zal in het zweet van je aangezet in je land spitten en vroeten. Om je eten boven water te krijgen. Daarvoor konden ze zo plukken van de bomen. Ze konden gewoon eten uit het handje. Goed, lieve mensen. Er is wat gebeurd in de mens. Want daarna gaan ze kinderen verwekken. En het blijkt dat in de kinderen van Adam dezelfde probleem zit als in ons. Ik ben gezegend met zeven kinderen. En ik heb van alle zeven kinderen gezien, wat een schatjes het waren. Die kinderen zijn zo volmaakt uit de moeder gekomen. Die knuffel je langs alle kanten. Ook al stinken ze. Maakt niks uit. En waar? Al die kinderen heb ik in mijn hand gehouden. En ik zei, nou, dit zijn de liefste meiden en de liefste knullen die ik gezien heb. Maar van allemaal is er een dag gekomen dat ze ja papa zeiden. Maar ik zag aan de kopjes dat het nee was. Ik denk, ze hebben ze toch iets van de moeder meegekregen. En van de vader, hè. Ja, ja, hij komt eruit, hè. Nou, hij komt eruit, hè. Nou, lieve mensen, wat gebeurt met K en Abel? Is gevoelig om te lezen. Helaas, we moeten door wat meer teksten heen. Dan gaan we er anderhalf uur van maken. Dus ik zal het niet te lang laten lopen. Na verloop van tijd gaat het over het brengen van offers. Want ook deze kinderen moesten offers gaan brengen. Want vader, ja, wij hadden lang uitgelegd hoe je tot verzoening kon komen voor je zonde. Nou ging het leven van Abel en van in op twee verschillende manieren. Het gaat zo dat het ene offer dadelijk wordt aangenomen en het andere niet. Maar dat heeft wel met de hartsgesteldheid van de mens te maken. Dan denk oh ja, ik moet God ook nog even offeren. Vijf euro bijvoorbeeld, hè. Nou, het helpt geen drol. Als je een offer brengt is enige offer wat God aanvaardt, is het bloed van Yeshua. Snap je het? Als er iets fout gaat in je leven, zegt vader, ik heb spijt hier, van. dit wil ik niet meer. Dank u voor het bloed van Yeshua, dat verzoent. Iets anders niet. Zij moesten in hun tijd dieren offeren, als vervangend bloed voor hun eigen zondige bloed. Wat gebeurde er na verloop van tijd? bracht Kain van de vruchten der aarde, jawe een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen. En hun vet. En Yahweh sloeg acht op het offer van Abel. Zie je dit? Dit is Abel met zijn schaapjes. En dit is uh, Kain. Hij ziet er niet vrolijk uit. Maar het kan ook niet hè. Die man die loopt met iets rond. We weten dat niet. We zien het ook in leven van mensen. De een die kan uitbundig gelukkig zijn. De heer groot maken. En de ander die kan het heel moeilijk hebben op een andere manier. En denk je wat is er toch met je. Vaak krijg je de kern niet te horen. Als het echt boven water komt, dan blijkt dat je dat probleem kan verzoenen voor God. En tot ineens zo'n probleem opgelost. En denk ik, oh, hier heb ik dertig jaar mee gelopen, zeggen ze dan. Zie dus ik, ja. Lieve mensen, maar op K in en zijn offer sloeg hij, vader Jade, geen acht. En toen met die K in, tornig en zijn gelaat betrok. Nou, ik kan niet boos kijken, want ik heb natuurlijk een heel nieuw leven ontvangen. Maar ik denk, als je dat nieuwe leven niet hebt, kan je verschrikkelijk boos kijken. Vader Jabez die zegt tot K in, want hij sprak gewoon in de geest van K in. Waarom ben je zo toornig? Waarom is je gelaat betrokken? Wordt dat dan u ook gevraagd, dus die boze rondloopt? Moogt gij het niet opheffen, uw gelaat, indien gij goed handelt? Dus je ziet iets in die handelwijze van K in, waardoor hij zijn hoofd naar beneden gaat en waardoor hij gezichtsplooien krijgt, die met kunstspullen dus niet meer weg te halen zijn. Indien je goed handelt, zegt hij, dan kan je je gelaat opheffen. Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur. Wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet, over wie moet die heersen? Over de oorzaak van zijn boze hoofd. Hij was boos op zijn broer. Dat offer was wel aangenomen. En weet u wat hij nog meer boos was? Maar als je met je boosheid blijft rondlopen, dan kan het tien jaar duren, twintig jaar duren, dertig jaar duren. Je blijft een sikke neur. En iedereen zegt, Joram, kijk je toch zo. Hoe kom je nou? Hè? Lieve mensen, vader Jawe waarschuwt hem. En door het woord heen waarschuwt hij ook ons. Niet zozeer u, mij wel. Ik heb ook dat soort problemen. Lieve mensen, dat woordje zonde is 24.03 in de strong concordans. Dat komt uit het Hebraeelse woord. Ik weet niet goed te praten, maar het lijkt op uh, Shata'ah. Zonde staat er gewoon in de enkelvoudsvorm. Zijn houding en zijn gedrag en ook zijn afkomst uit Adam en Eva, zonde. Het komt uit de wortel van Shata, dat is een werkwoord. En dat betekent gewoon zondigen. De weg kwijt zijn, in schulden raken, het doel mislopen, door zonde in schuld geraken. Zonde, je kan gewoon zeggen, is je doel missen. God schept de mens naar zijn beeld om tot het doel te komen. Maar hij mist het doel, want hij haat zijn broer. En hij denkt, ik kan je wel vermoorden, eigenlijk denkt hij misschien wel. Maar goed, als ze in de tijd geen auto's hadden, dan had hij het met zijn auto gedaan. We hebben allerlei momenten waar we aan dat soort gekke dingen denken. Maar lieve mensen, zonde is een vijand. Hij wordt zelfs afgebeeld als een persoonlijke vijand die iets wil. Hij zegt zelfs het is een belager die voor je deur staat. En die belager is een begeerte gaat naar u. Zie je het? Maar je moet over die belager heersen. Dus vader Jahwe zegt gedenkt het sabbadag. Dat je die heiligte maar op pad zet. Komt dat pausdonder aanzetten, voert de zondag in. Gooit de hele Torah overboord. en al die Joodse messianen erachteraan. je hort de kerk uit. en ze maken er een nieuwe priesterheerschappij van. Dat zeggen we met alle respect. maar ze worden misleid. Ze gaan een dag invoeren. de eerste dag van de week. en als je die in de Bijbel gaat lezen. is de eerste dag van de week. heet in de grondtaal Mia Sabbaton. de eerste van de Sabbatten. die tussen Pascha en Pinkster ligt. Dat zijn maar zeven weken, zeven sabbatten. Op een van die eerste van de sabbaton. Die gaan ze dan nog eens op zondag als tegen de sabbat invoeren. Maar dat komt omdat ze de feesten van de heer niet kennen. Ze hebben al heel die Torah overboord gegooid. Ze snappen dus niet waar ze het over hebben. Daarom voeren ze kerstfeest in. Ze voeren Pasen en Pinkster in. Op dagen die de heer helemaal niet kent. Want ze zijn de tijdrekening kwijt van de nieuwe manen. Gewoon om over na te denken. Heb je er nog nooit over gehoord? Er hangen witte boekjes... Het zijn allemaal gratis, onderwerpen kun je zo lezen. Het is een vreugde om ja weer te leren kennen en zijn woord. Lieve mensen, wij moeten dus over die zonde, over dat beest wat in ons woont, want we zijn in een zondeproces geboren, daar moeten we over gaan heersen. En we moeten dus niet de onderliggende partij gaan worden. en die zei tot zijn broer Abel, laten we het veld in gaan knorren. En toen ze in het veld waren, stond K tegen zijn broer van hem dood. Boem. In één keer. Dat komt omdat hij dat gezicht nog zo had. En daar moest hij uitdrukking aan geven. Hij had een soort expressie, alleen het was een dodelijke expressie. Spreek is ook een expressie, dans is ook een expressie. Maar die zijn tot verheerlijking van Adonai, van Yahweh. Hij doodde hem. Dat is triest. Eerste moord op aarde. de volgen er nog vele. Toen zei Jahwe tot Ka'in, waar is je broeder Abel? En hij zegt, ik weet het niet, hier liegt hij. Hij wist het maar al te goed. Hij wist waar hij hem achtergelaten had. Dus ga je één keer de fout in, dan komt de volgende fout ervan. Als je dat leven verder nakijkt, is een ramp. Dan zegt hij ook nog, breng ik mijn broeders hoeder. Ja, natuurlijk ben je dat. Wij zijn elkaars hoeder. Niet om elkaar klappen te geven en het beter te weten. Nee, we moeten uit zijn op elkaar, dus heil. In de wereld is het geven en nemen, zeggen ze. Nee, het is geven en nemen het leven. Maar het leven van een christen, niet hoor. Dat is geven en geven en geven. Dan moet je je best doen, dan ontvang ik ook eens wat meer. Maar je moet echt geven. Geven. Daarom moet je ook aan de Heer geven. Wat van de Heer is, moet je aan de Heer geven. Wij zijn allemaal schat rijk. We hebben wel de timmerde huizen. Je moet eens dus over de mensen nadenken. Hoeveel de hun tiende aan de Heer teruggeven. Gewoon zijn eigendom. Hij zegt, ik ga de hemel voor je openen. Ja, dan denk je, joh, dat is allemaal oude verbonden, dat is oude testamenten. Je worden maar alles zelf houden. Een gulden in het zakje of een euro. Mensen, je moet de principes van God leren kennen. Het is prachtig. Ik kan mensen laten getuigen die begonnen zijn met een tiende, terwijl ze nog in het rood stonden. Die hebben een prachtig leven gekregen. Vader Jade, die opent de hemel voor je. We gaan maar door naar Romeinen toe, want Paulus die gaat er ook wat over zeggen. En ik vind Romeinen 6 is zo schitterend hoofdstuk om het hebben over dopen... Want dat lichaam der zonde daar zijn wij mee geboren. Gewoon dat lichaam van de zonde zijn wij mee geboren. En we komen tot erkenning dat het zo is. Dat is al een wonder. Als je zegt, vader ja, u hebt echt gelijk. Ik heb nou de Bijbel gelezen, ik ben helemaal met u eens. Er is weinig goed op mij. Hij zegt, als hij dat nou erkent, zegt hij, dan ben ik bereid je als mijn zoon en dochter te aanvaarden en mijn eigen zoon daarvoor te offeren. Dus er moet bloed vloeien om die zonde toestand om te brengen in een kindschap gods. Ze zeggen wel eens, alle mensen zijn kinderen van God, maar dat is echt niet waar. Je handelswijze, je denken, je spreken en je handelen bewijst wie je bent. Als je zegt, ik ben een kind van God, wees dan gehoorzaam en loop in blijdschap aan de hand van vader door je leven heen. Paulus die zegt om een bepaald moment, daarom gelijk door een mens, Adam de zonde de de wereld is binnengekomen en wat zit er aan de zonde vast en door de zonde, de dood zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan omdat alle gezondig hebben wij worden in zonde geboren, ik zeg altijd lieve schattige kindje er lopen er nog een paar van rond dan zeggen je echt hoe mogelijk het is zo gaaf geboren en er komt een dag dan liegen ze maar goed, omdat alle gezond hebben vanwege die zonde natuur die we hebben gekregen van onze ouders. Want reeds voor de wet, heb ik hem maar achter gezet, Sinaï, was er zonde in de wereld. Bent u het daarmee eens? Kunt u voorstellen tot Gods wet, het heet eigenlijk zijn Torah, maar dat is Gods onderwijzing, wordt aan het volk van Israël gegeven, dat zijn de nazaten van Abraham, Isaac, Jacob. Wordt een heel groot volk. En dan is het ook nodig dat je voor een groot volk ook woorden van de Heer neerlegt in Torah. Niet alleen maar de tien geboden, dat ik zeg, nou maar die wil ik alle tien houden. Want je kan niet zonder Torah, want er staat een hele bezoeningsoffer in. Alleen als je het Torah verstaat dat heel de tempeldienst, dan weet je dat het bloed van Yeshua uiteindelijk gebracht is op Golgotha. En in het hemelse heiligdom is gebracht tot op vandaag van vandaag. Als hij terugkomt is het bezuinendag, komt grote verzoendag en komt het Loofhuttefeest. Duizend jaar het is zo heerlijk om het te lezen, lieve mensen. Dus de wet die op Sinaï komt, daarvoor was zonde ook in de wereld. Maar, zegt hij, zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Wat denkt u, werd de zonde van K -in toegerekend of niet? Amen. Dus het blijkt dat Abel wist dat hij niet mocht doden. Weet u wat het eerste gebod is in de, in de, in de Torah? Als die gewoon zegt, je zal van alle bomen eten. Oh, dank u wel. Dat hoor je. Ja, al die bomen wil ik graag eten. Maar hij zegt, niet van die. Oké, okay, dat ga ik niet doen. Dat is het tweede gebod. Het zijn allemaal toeraas. Allemaal gewoon inzettingen van de Heer. Niet om je te plagen of te pesten. Maar gewoon, die zegt, dat is de beste weg om te lopen. Alle bomen zijn van jou, maar niet die ene. En Satan zegt, ja, die is hartstikke lekker. Je gaat zo slim worden als God. En dan gaat hij voor jou kijken en zegt, ja, dat is een mooie boom. Daar kan ik verstandig door worden. Gauw eten. Dus lieve mensen, zie je waar het gebeurt? Zij overtreedt een Torah van de schepper. Nou, die hele Torah die wordt samengevat op Sinaï en die wordt aan dat volk gegeven. Tien woorden gaan met geweld van de berg af en omdat het volk het niet meer kan aanhoren, die staan te schudden op de benen, rubbere knieën krijgen ze en ze zeggen tegen Mozes, alsjeblieft, gaat u de berg op en praat met God, want we gaan dood. Nou, dat is goed, zegt Mozes. Dus dan komt de rest van Gods Torah, wordt op papier gezet door Mozes. Ze noemen dat de wet van Mozes. En sommigen zijn nog van plan om te zeggen. Er is scheiding tussen de tien geboden en de wet van Mozes. Maar het is één geïntegreerd geheel. Net zo eenvoudig als we leren Leviticus 11. Geen rein en onrein. Hebben we Leviticus 18. We gaan niet met onze neefje naar bed. Niet met onze nichtje, Niet met onze schoonmoeder. Allemaal inzettingen die daar jaar gegeven heeft. Die zijn zo zuiver en helder. Eigenlijk functioneert onze maatschappij nog steeds. In overeenstemming met Torah. De wet is als in Nederland zijn erop aangepast. Het is schitterend om de hele Bijbel te gaan lezen. Lieve mensen, dus voor Sinaï, voor de wet op Sinaï, was de zonde in de wereld. Dat hebben we gezien aan Kaan en Abel. Romeinen 5 vers 20 zegt, maar de wet, dat is die Torah, die is erbij gekomen. Hé, hey, dus die Torah is erbij gekomen. Waarom? Zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam. Dus overtreding is zonde. Zien u? Zie je de link? Het woord overtreden van de wet is zonde. Is de genade meer dan overvloedig geworden. In het oude verbond. Of in het verbond kenden ze niet verder dan dieren en bokkenbloed. En vanaf Adam keken ze al uit naar een Messias die komen zou. Maar hoe? Wisten ze niet. Maar er zou een zaad komen wat Satans kop zou vermorzelen. Als dat in onze harten komt, weet je dan op wie, op wie kop tot we gaan staan? Daarom begon ik er ook mee. Wij mogen op Satans kop staan om hem onder de voeten te hebben. We moeten namelijk over zonde, moeten beheersen. Het is een vreugde om dat te doen. Maar, zegt hij, naarmate die zonde toeneemt, dan hoe meer dat je gaat horen van God wat zonde is. denk je, oh, dan heb ik dat ook al fout gedaan. Oh, dat heb ik zo geleerd van mijn vader. Heb hij zeker niet geweten. Nou weet ik wat de wil van God is, zo ga ik handelen. Dus door de Torah te studeren, de heel Gods wet te kennen, dan zeg je, oh, dat noemt God goed en dat noemt hij niet goed. We moeten ook doen wat recht is in zijn ogen. Durft u de aanbod te zeggen? We moeten dus doen wat recht is in zijn ogen. En wil je weten wat er in de ogen van God is, moet je gewoon Torah en profeten lezen. En laat je nooit misleiden door mensen die zeggen... Mijn lief kind, mijn lief kind, zo spreekt de Heer. Het zal u goed gaan. U gaat een groot gezin krijgen. Je gaat een bediening krijgen in Amerika of in Afrika. Geloof er geen drol van. Geloof gewoon wat er in het woord van God staat. Bekeer je tot Torah en profeten. Aanvaard het bloed van Yeshua. Het lam van God. Ja, en ga gewoon handelen daarna. Je zal vanzelf duidelijk krijgen wat uw wegen worden. Lieve mensen, de genade komt in overvloed... Door het offer van Yeshua op Golgotha. Wij zijn zo rijk dat we Yeshua hebben leren kennen. Ook al hebben we het nooit gezien. Maar nochtans hebben we in hem geloofd. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Zo ook de genade zou heersen. Door rechtvaardigheid ten eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Vindt u dat niet mooi? Wat heeft er eerst geheerst? De zonde als een koning die heerste in deze dood waarin wij zitten. Dood gaan we allemaal. Maar er komt een dag dat de Heer beloofd heeft aan hem die het offer aanvaarde... om ze uit de dood op te wekken. Dat is de basis van ons christelijk geloof. Opstanding uit de dood. Als je zegt ik geloof niet in de opstanding... kan je beter stoppen met Christen te zijn... want dan heb je, geen, dan je een van de meest dwaas op deze wereld. De opstanding uit de dood is een gigantische belofte... want God zegt vanwege de dood waar je in terecht gekomen bent... Ik garandeer je de opstanding uit de dood. Net zoals ik Yeshua heb opgewekt. Lieve mensen, we moeten gaan tot de genade zal gaan heersen. Door rechtvaardigheid, ten even leven door Jezus Christus onze Heer. Wat zullen we dan zeggen, zegt Paulus? Ik zal het niet verder langer maken, maar dit is bijna de afsluiting. Wat zullen we dan zeggen, zegt Paulus? Mogen we dan in de zonde blijven? Wat was ook weer zonde? Wetteloosheid, ja, dat is goed gezegd. De staatwetteloosheid, maar weet je wat er in de grond aan staat? Zij die zonder Torah zijn. Torahloos. God had een verbond met Israël. Hij heeft zijn hele Torah gegeven. Daarin zie je de heerlijkheid van God verbeeld, onder woorden gebracht. Als je Torah kent, ontdek je ineens wie Yeshua is. Zonder Torah kennis weet je niet eens wie Yeshua is. Dan kan je wel een Jezus aanvaarden, weet ik wel waar vandaan. Maar het is niet de Jezus die Yeshua van Nazareth is. Want er zijn er heel wat die Jezus, Jezus, Jezus roepen. Maar je wilde geen boterham meer eten op die manier. Lieve mensen, mogen we bij de zonde blijven, zegt Paulus. Want dat is wel leuk, want dan gaat natuurlijk die genade ook toenemen. Hoe meer genade wil u nou hebben, wat verder gaat dan dit offer van Yeshua? Dat gaat toch niet als iemand kennis van de waarheid heeft. En hij weet dat iets zonde is. Hij heeft een verbond met God gesloten. En dan die zonde gaan doen. Terwijl je weet wat recht is in de ogen van God. Veracht je dan het offer van Yeshua niet. Er blijft dus niks over. Hè? Denk niet, we gaan gewoon door met zondigen. Gaan we lekker die bedden van genade optillen. Dat zegt hij echt niet. Hè? Zal dan de genade toenemen? Vraagteken. Wat denk je dat de antwoord is van Paulus? Volstrekt niet. Kijk, hè? je hebt gelijk weer iemand die de Bijbel kent. Volstrekt niet. Immers hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Nou, dat gaan onze zusjes vandaag doen. Ze hebben erkend dat hun oude natuur, waarmee ze geboren zijn, een zonde natuur is. Dan gaat het er helemaal niet over wat ze allemaal uitgevreten hebben in de leven. Want God noemt het gewoon zonde. Zelfs onze goede daden noemt hij nog zonde. Want zelfs onze goede daden redden ons helemaal niet. Er is maar één ding wat redt. Dat is de volkomen yeshua de Messias. Hij was zonder zonde, maar onze zonden zijn op hem gelegd, op Hogedaan. Wie dat offer aanvaardt, daarvan zegt Jaweh: Ik aanvaard jou als mijn zoon en als mijn dochter. Dus wat hebben we vandaag voor een feestdag? Een feestelijke begrafenis. Echt waar, prijs de Heer! We gaan mensen begraven. Als dit hoofdstuk verder gaat, dan weet ik heb er geen tijd voor. Dan krijg je, uh, je, je weet je ook weer, Romeinen 7. Dan praat hij over het huwelijk van een man en een vrouw. En dan zegt hij, de wet die heerst over de... Hè? We zijn allemaal nog steeds onder die wet. Als die vrouw ontrouw wordt aan die man. Dat kan toch helemaal niet? Moet je voor jezelf maar nalezen. Dat gaat over ons lichaam der zonde. Wij zijn geboren met een man. En dat noemen ze zonde. Het is onmogelijk om die man te laten leven. En hier Jeshua te aanvaarden. En zeggen: halleluja, ik ben een kind van God. Maar toch doorgaan met dit. Nou, dit stukje... Van onze zusters gaan we dadelijk begraven. Dus ze zijn daar helemaal onder water. En halen ze we gauw weer boven. En zeggen we prijs de Heer. Halleluja. We zijn opgestaan in een nieuw leven. En binnen de kortste keren gaan ze ontdekken. Dat die oude natuur er nog steeds zit. Want je bent er niet kwijt. Maar je hebt een keuze gemaakt. Vader komt door zijn heilige geest in ons wonen. We zullen echt gevoelig zijn. Wat zonde is en niet. En we zullen in staat zijn om die zonde macht. Door de naam van Yeshua te breken. En gewoon gehoorzame kinderen te worden. Je zou bijna allemaal dopen, hè? Volstrekt niet, zegt hij. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Als we dan later een broeder of zuster zien die een beetje langs de weg loopt te hinken, dan zeggen we: hé, hey, wat is er met je aan de hand? Kom eens even zitten. We gaan niet gelijk schoppen en slaan. Ze zeggen: we, hoe komt het nou dat je nou uit de verkeerde ruif eet? Je gaat de woorden van de wereld gaan hier consumeren. Snap je? We zijn bij elkaar om elkaar te versterken, de woorden van de Heer te spreken en dan Amen te zeggen op een hoorbaar getuigenis van de broeders en zusters. Dus we gaan ook niet in tongen roepen door elkaar heen, zoals anderen weer gewoon zijn, want die bestaan helemaal niet. We willen zeggen wat de Heer zegt en willen we Amen kunnen zeggen, want zo bouw je de gemeente. We zijn bij elkaar als lichaam van Christus om gebouwd te worden. Hij zegt, of weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Dus u wordt gedoopt in zijn dood. Want hij stierde verging ging het graf in en drie dagen en drie nachten stond hij op. Had hij een opstandingslichaam. Hij kon zo het graf uit, terwijl de steen nog niet weg was. Hij kon zo de zaal binnenkomen waar de deuren nog van gesloten waren. Hij kon zo naar de vader toe om de beweegoffer te brengen en weer terug te komen. En veertig dagen later gaat hij voor het aangezicht van alle discipelen omhoog. Wij zullen hem gelijk zijn als we opstaan uit het graf. Amen. Echt waar. We krijgen een lichaam wat aan zijn lichaam gelijk is. Zijn wij dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de dood opgewekt is. Door de majesteit van Jahwe, onze vader. Zo ook wij in nieuwheid des levens gaan wandelen. Dit is opperste vreugde. Dadelijk die oude dames begraven. En die nieuwe dames opwekken. Het is een symbool. Op dat moment zien je elkaar als broeders en zusters, deel van één en hetzelfde lichaam. Want indien wij samengegroeid zijn, samengegroeid zijn, met hetgeen gelijk is aan de dood van Yeshua, zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Snap je wat we beleiden in geloof? Echt, je net blijft dezelfde en Hilde blijft dezelfde, ze blijven hetzelfde gezichtje houden. Je kunt hooguit blijer worden. Maar het is een handeling in geloof. Vader zegt: zo moet je het doen. De Farizeeërs hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. door niet door Johannes gedoopt te worden. Kent u die tekst? Ze verwerpen de raad, de goede raad van God: laat je dopen door Johannes te dopen. Tot vergeving van je zonde. En dat wilden ze helemaal niet. Pas later waren er een paar die denken, nou laten we het toch maar gauw doen. Je kan maar nooit weten, het kan misschien net helpen. Komen ze bij Johannes de doper en zegt hij, ja adde goed. Ga eerst maar eens de werken voortbrengen die de bekering waardig zijn. Je wordt niet gered door de doop. Je wordt gered door je vertrouwen in Yeshua de Messias. En zo laat je je dopen. Amen. Het is bijna afgelopen hoor. Romeinen zegt, dit weten wij immers. Dat onze oude mens... Dus kijk nog maar goed naar die dames. Mede gekruisigd is op dat aan dat lichaam der zonde. Dat is de oude mens. Er staan streepjes onder. Hè? De oude mens, lichaam der zonde. Zijn kracht ontnomen zou worden. En we niet langer slaven van de zonde zijn. Dus er gaat echt wel wat gebeuren met die zussen. Echt waar. Echt geen slaaf van de zonde. Leuk is dat. hè? Om, om tekstjes kleurtjes te geven en streepjes. Onze oude mens is het lichaam der zonde. En we zijn slaven van de zonde. En dat gaan we dadelijk begraven. Daarom hebben we een, een vreugdevolle begrafenis. We zingen de liederen bij en we gaan ze begraven. En we gaan weer terug en we gaan niet met elkaar happy hapje eten. Gezellig doen. Nee, gezellig zijn. <lacht> Ook een verschil hè, tussen vlees en geest. Wie gestorven is, lieve mensen, dit is het laatste. Daar staat er ineens een hele recht. rechtens vrij van de zonde. Wie praat hier over rechtens? Alleen maar een rechter of niet. God verklaart je rechtens vrij van de zonde situatie. Hou je de aandacht erbij? Door wie word je vrij verklaard? Door de rechter. Die zegt: Je bent rechtens vrij van de positie van zonde in enkelvoud. Daarna zijn het geen zondaren meer, onze zussen. Zijn het zijn de dochters van God geworden. Die hooguit in een slechte beurt. Een keer door de knieën gaan een foutje maken. En zeggen: Oh vader, dit wil ik niet. Nee, ze zeggen, de dochter gaan verder, een Op grond van het bloed van Christus. Het is wat anders als ons oude leven, waar we gewoon de zonde deden. We trokken wel een strak bekje, maar we deden gewoon de zonde. En het liefst in donker, want er ziet niemand het. Maar nu kan je ze wel overdag als s nachts in de vreugde van de hele leven. Onthoud het goed. onze zussen zijn dadelijk rechtensvrij van de zonde. De rechter verklaart het. Dus als ze uit het water zijn opgestaan, dan zie je mensen die zonderloos verklaard zijn. Helemaal in het wit gekleed in de geest. Ja, dat ook nog even, ook nu hè. Je mag natuurlijk nooit onder zo'n witte jurk kijken. Snap je dat? Want die is dus bedekt, onze oude mens, door de gerechtigheid van Christus. We zien elkaar in Christus. Ik vind het nou niet heerlijk om een christen te zijn. Het is een vreugde om volk van God te zijn. Goed, lieve mensen. Wat dan zullen we zondigen? Nee, natuurlijk niet. Omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Echt niet waar, volstrekt niet. We zullen niet meer zondigen. Weet gij niet dat hem die in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid of bij de duivel ook moet gehoorzamen als een slaaf? Het zij dan de zonde tot de dood, als je van de club van Satan hoort. ...of je komt in de club van gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Gerechtigheid is gehoorzaamheid aan Torah. Dat is in de ogen van onze vader recht. Als hij het anders meent te moeten doen... ...heb je iets anders te verantwoorden. Dus ik heb het wel gehoord vader... ...maar dat boek is dicht. Terwijl je juist dat boek nodig hebt... ...want de hele verzoening is voor je uitgelegd treuren. Lieve mensen, dank God... ...we waren slaven der zonde... ...doch we zijn van harte gehoorzaam geworden... Aan die vorm van onderricht die ons is overgeleverd. Prijs de Heer voor zijn mooie Torah. We zijn vrijgemaakt van de zonde en in dienst gekomen van gerechtigheid. Amen. Nou lieve mensen. Mijn dochters, wil ik nog tegen de dopelingen zeggen. Dat is Spreuken 3 vers 1 tot 4. Vergeet mijn onderwijzing niet, zegt Yahweh. Doe uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en van mensen. Vind je dat niet mooi? Schitterend, want zo ziet vader naar ons. Je zou kunnen zeggen, zijn vriendelijk aangezicht is over ons. Hij glimlacht als hij ons ziet. Hij zegt, Gabriel, kijk eens, kijk eens daar. En dan kijkt Gabriel ook. Ja, dat is heel fijn. Je moet het wat meer beeldend maken. Maar zijn vriendelijk aangezicht is op ons. We zijn zonen en dochters van de schepper van hemel en aarde. Lieve mensen, daar willen we naartoe. Dat willen we gaan doen. Shabbat shalom. Vind u dat leuk? Gaan we echt doen. We gaan een begrafenis houden. Feest vieren. Jongen, jongen.